Het is 9 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Christen-Unie-Kamerlid Voor de Wind adviseert zijn fractie in te stemmen met de missie naar Koenders. Dat zei hij voor de EO-TV. Of de fractie het met hem eens is, is nog niet duidelijk. Zometeen moet het afsluitende Kamerdebat over de missie beginnen. En vooral binnen GroenLinks ligt de kwestie erg gevoelig. Het kabinet heeft de fractie een aantal toezeggingen gedaan. Fractieleider Tisse van GroenLinks in de Eerste Kamer wil dat het Tweede Kamerdebat pas na het weekend wordt gehouden. Dan kan er volgens hem in alle rust en met het hoofdkoel een goede afweging worden gemaakt. Hij noemt het heel verstandig meer tijd te nemen. De Egyptische Nobelprijswinnaar El Baradei is aangekomen in Cairo. Hij staat bekend als pro-democratisch en wil de demonstraties in de hoofdstad tegen het regime leiden. Ook de fundamentalistische moslimbroederschap wil zich nu aansluiten bij de protesten. De verwachting is dat er morgen massaal wordt gedemonstreerd na het vrijdaggebed. De 68-jarige El Baradei wordt gezien als mogelijke uitdager van de zittende president Mubarak bij nieuwe verkiezingen. In een gekapseisde tanker in de Duitse Rijn is waterstof gevonden. Om het explosiegevaar te verminderen wordt stikstof toegevoegd. Sinds gisteren worden alle tanks in het schip geïnspecteerd, zodat de tanker daarna kan worden geborgen. Tijdens de controles van de tanks ligt het scheepvaartverkeer in de Rijn bij de Lorelei helemaal stil. Er zijn allerlei verzoeken gedaan om schepen wel stroomafwaarts te laten varen, maar de autoriteiten vinden de situatie daarvoor te onveilig. De tanker met zwavelzuur kapseisde zo'n twee weken geleden. Inmiddels liggen er ongeveer 300 schepen te wachten om richting Nederland te kunnen varen. Het gaat goed met de gezondheid van de Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela. Hij herstelt in een ziekenhuis in Johannesburg van een klaplong... en zou morgen alweer naar huis mogen. De 92-jarige Mandela werd gisteren opgenomen... en dat leidde tot wilde speculaties in de Zuid-Afrikaanse media. Het weer, vannacht in het binnenland 3 tot 6 graden vorst... overdag veel zon en maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal.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 Het is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. In Den Haag draait het vandaag allemaal om de trainingsmissie naar koendus. GroenLinks twijfelt heel erg. En ja, wat is het laatste nieuws? Dat hoor je zo meteen van uh, NOS Michiel Breedveld. En ons mannetje, uh, Siebert van Liende, ons politieke mannetje, die was de hele dag in Den Haag. En die heeft er achter de schermen rondgesnuffeld. En vooral uh, Jolande Sap aan de tand gevoeld. En dat hoor je straks ook. En bij ons bij BNN draait het vandaag allemaal om geld. Op Nederland 3 is nu de BNN's nationale geldtest te zien. En bij BNN Today praten we daar zo meteen over door om kwart voor tien. En wil jij nou weten hoe je van je schulden afkomt... of wat je het beste met je geld kan doen als je iets overhoudt? Wil je meer geld maken? Heb je wat voor vraag dan ook over geld? Stel die aan ons dan straks om kwart voor tien. Dan zitten hier dezelfde deskundigen aan tafel. Als die ook op tv te zien zijn. En die gaan al jouw vragen over geld beantwoorden. Dus laat het even weten. Uh, via de Twitter bijvoorbeeld. BNNTODE. Hashtag geldtest. Of via de mail. at BNN.nl. En dan gaan we ook nog voetballen. En die houtkamp die is bij Ajax Nak. En het. Uh, het ja. Nak staat voor. Nou, stond voor. Oh, stond, stond voor. voor. Oh, ja. <laughs> het is namelijk gelijk geworden. Ook ja. in het voetbal draait alles om geld. Zeker als je in de bekerver kunt komen. Uh, kwartfinale zijn we bezig. Het is 1-1 geworden. Prachtig doelpunt van Siem de Jong. Een schot van afstand met zijn linkerbeen uh, in de 18e minuut. Dus 10 minuten heeft de voorsprong voor Nak geduurd. Het staat 1-1. En nu is het nog altijd 1-1. Want de <laughs> voorzet komt niet aan. Maar het is een spannende, leuke wedstrijd tussen Ajax en Nac Breda. 1-1 de stand. Dank je, Andy. Ja. Ranking the news. Met Luc Kink. Ja, top vijf. Op 5 de OV-chipkaart. Dat ding is net een walnoot. Met de juiste spulletjes enorm makkelijk te kraken. De kaartlezertjes gingen vandaag als warme broodjes... over de digitale webshop, toonbanken. Maar voor de minister is dat geen reden om die OV-kaart niet in te voeren. Ik heb gekeken naar het alternatief, het, uh, de strippenkaart. En daarvoor ben ik van mening dat hij natuurlijk net zo... Uh, te misbruiken is, als een overchipkaart dat is. Ja, dus dat kost wel wat, zo'n kaartje... maar dan heb je in ieder geval ook een modern kaartje... dat minstens net zo fraudegevoelig is als het oude systeem. En trouwens, <laughs> dat frauderen, dat gaat toch niet gebeuren... want dat is verboden. En uh, ik zeg het nogmaals, nogmaals een keer... en niemand zou op zich deze middelen moeten... Uh, en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 Maar als het goed is, in ieder geval. En dan weten we of de strippenkaart nog even blijft bestaan. Op 4 dan Alberto Contador. Hij wordt een jaar geschorst wegens dopinggebruik. En dus is de held van Spanje gevallen. Ja, de held van Spanje. Je kan hem ook de ideale schoonzoon van Spanje noemen. Kijk, Contador is hier gewoon, gewoon een van de allergrootste sporters die, die, die er hier is. Uh, Rafa Nadal op het niveau van tennis, Contador, wielrenner. De grote held, een van de allergrootste... Een, een ja, woorden een woordentekort hè, voor de grootheid van Contador... waar trouwens de verslaggever stiekem wel een beetje verliefd op is. Een hele aardige jongen ook, als je hem ontmoet. Ik heb hem vorig jaar gesproken toen hij zijn eerste de de persconferentie gaf... toen dit naar buiten kwam. Een hele aardige jongen, iemand waar je alles voor zou doen. Ja, en die lieve schat is nu dus geschorst omdat hij een heel klein beetje... 0, 000, 000, 000, 000, 000 Zero cinco. Ja, een heel klein beetje Clint buterol in zijn lichaam had. Dat was echt waar, dat is niet ingeknipt dit. En door die schorsing raakte hij nu dus ook zijn toerzegen van vorig jaar kwijt. En dus stonden vandaag de kranten vol met tragische... en dus ook in sommige ogen sexy foto's van Contador. Ja, een hele grote foto van Contador die op zijn lip bijt. Diario as zegt, bevestigt een jaar schorsing. Canto Mundo is een beetje cynisch in zijn commentaar en die schrijft hier wat mooi is toch de sport. Contador heeft zelf altijd ontkend doping te hebben gebruikt en heeft geeft morgen een persconferentie. Dan de zaak rond het vermiste jongetje Mirko is opgelost. Gisteren werd een verdachte aangehouden en inmiddels is ook het lichaam van Mirko gevonden. Deze man komt uit de regio. Ja, hij stamt uit het omveld, leefde toch in de omkreis wo Mirko herkomt. Daarvan was men ja immer ook ausgegangen en ja, het handelt zich om een Familienvater. De verdachte is een 46-jarige vader van twee kinderen. En de Duitse media gaat ervan uit dat deze man alles heeft bekend. Op twee dan, opnieuw sport op die plek. Edwin van der Sarre gaat stoppen met keeper na dit seizoen. Nou, ik wil niet zeggen dat het Heilige Vuur er niet meer, niet meer is. Dat, uh, dat niet. Maar uh, ik wil graag op een goede manier, zou maar zeggen, aan de, aan de, aan de standaard die ik aan mezelf, uh, mezelf zet eigenlijk. De, de voorwaarden die je aan moet voldoen om in de top te kunnen blijven spelen, uh, denk ik dat die uh, ja, niet onuitputtelijk zijn. Ja, volkomen krankzinnige zin dit natuurlijk. Hij stopt mee. dat wil je eigenlijk zeggen. Hoogtepunt twee keer de Champions League. Ja, ik denk dat ik er vrij aardig voor geleefd heb eigenlijk. Um, uh, altijd uh, gedaan wat ik, wat ik moest doen eigenlijk. Uh, trainen op de juiste momenten, rustpakken op de juiste momenten en, uh, en presteren. Ja, nou is Edwin natuurlijk ook ooit begonnen. En wel bij Voorholten, een club in Voorhout. En die club... Voorholte. Ja, Voorholten. <laughs> ja, op zijn Engels, hè. Voorholten. Uh, de club is enorm trots op Eddie. Ja, hij komt regelmatig uh, bij de club op visite. Uh, ik bedoel, uh, hij, uh, als hij in Voorhout is, dan, uh, dan loopt hij even langs. Hij, uh, hij blijft een, een, een fan van de vereniging, gelukkig. Uh, ja, er zijn ook allerlei uh, zaken die... die uh, Leuk oppakt. Ja, en leuk oppakt, daarmee bedoelt deze man dat de club altijd lekker veel spullen krijgt van Van der Zaar. Ja, ballen van Adidas, of handschoenen. Of, uh, ja, we hebben een keer heel uh, veel kaartjes gekregen voor een wedstrijd van Manchester. Nou, dat heeft de vereniging natuurlijk wel een leuk sommetje opgeleverd. Van der Zaar doet trouwens ook nog een Wouter Bosje. Hij wil namelijk meer tijd gaan besteden aan zijn gezin. Ten slotte nog nummer 1, dat is het Koendersdebat. debat Dat gaat straks beginnen. Hoofdrolspelers voor het eerst op het grote toneel, Jolande Sap. Ik wil van dit kabinet de keiharde garantie... dat deze missie alleen doorgang vindt als dat contract er komt. Dat is wat ik wil. Ja, het lijkt me echt fantastisch om met haar op vakantie te gaan. Jongens, zullen we nog één keer checken of we echt, echt, echt alles hebben? Verder dan ook op het toneel de PvdA. En dan denkt u dat met dit zinnetje, een toezegging... dat wij dan waterdicht regelen... Dat Nederlandse, uh, door Nederlanders opgeleide politieagenten niet zullen worden ingezet. Kom zeg, zo naïef bent u toch niet. En dan ook nog de steeds onzekere en uh, onbegrijpelijke ook. ChristenUnie. Voorzitter, die verzekering zit hierin. Uh, als wij instemmen, dan zegt het kabinet ook dat ze niet doorgaan zonder dat die verzekering uh, er komt. En die komt dan ook naar de Kamer. Dus u moet begrip hebben dat die dan inderdaad naar de Kamer komt. Goede tactiek. Zolang niemand begrijpt wat ze zeggen, weten ze ook niet of we voor of tegen zijn. Slotdebat dat gaat zo meteen beginnen, als het goed is. En in de house dan ook premier Rutte himself. En dat volg je hier allemaal op Radio 1. DNN Today. <laughs> Dankjewel, Luc. Ja, Zometeen die politietrainingsmissie in Koenders. Uh, gaat het nou door, dat debat om half tien? Dat weten we niet. Wat we wel weten is onze politieke man Siert van Linden, die was erbij de hele dag achter de schermen. En die hoor je zo meteen. En Maurice de Hond, die peilde hoe jij, oftewel het volk van Nederland, over deze missie denkt. Dat allemaal na Sledgehammer. Gabriel hoorde je met Sledgehammer. In die komt de maar in bij Ajax Nak uh, 1-1. De stand na hoe lang? 31 minuten spelen. Mm. Uh, veel geruchten. Jeroen begon er uh, Jeroen Stomporst al eerder in deze uitzending over. Suarez, Hamdawi, gaan ze weg, gaan ze niet weg. Eigenlijk gaat iedereen ervan uit dat Suarez toch nog wel weg zal gaan... voor een mooi prijsje. Ook al omdat hij heeft aangegeven graag naar Liverpool te willen. En wat heb je aan een speler die uh, uh, weg wil, maar niet mag? Uh, dan moet je hem toch maar laten gaan. Ook al is het misschien uh, maar 20 miljoen in plaats van 25 miljoen. Balbezit <laughs> voor Vertongen. Ja, het is toch het, uh, de avond van het geld hè? bij uh, BNN. Ja. Uh, balbezit voor Ajax. Het is 1-1, Wedstrijd. We hebben een prachtige vrije trap gezien van Vertongen die de bal op de lat schoot. En daarna een uh, mooi doelpunt, de gelijkmaker van Siem de Jong. Nadat Idab Delay voor NAC voor een verrassende 0-1 had gezorgd. 1-1 de stand na bijna 32 minuten spelen bij Ajax tegen NAC Breda in de eerste helft. Hé hey Andy, wij hebben ja. komende dinsdag hebben wij Frank de Boer uh, oh, leuk. Uh, Ja in uitzending. Ja. En wat, wat ja, moet ik hem nou zeker ja. vragen? Uh, of zijn broer uh, in de technische staf komt. Ah, oké, okay. ik Ja, er even ik, even. ik denk het wel. <laughs> een onvermoede talent die <laughs> En was dat Frank of Ronald die je na Ja, dat maakt niet uit. <laughs> <laughs> hey, tot uh, later. Okido. Jij hebt je gelaten. Mevrouw de voorzitter. Ja, het is donderdag. Ja, Onderwijl zit ik even die, die vragen neer te pennen... voordat ik hem vergeet van inhoud komt. komt broer in, technische staf. Zo, goed. Het is donderdag. Dat betekent de tijd voor ons uh, voor politiek met uh, Siewert van Linden. ons eigen politieke mannetje in Den Haag. Goedenavond, Siewert. Um, we gaan zo meteen met jou babbelen. Maar eerst even naar Michiel Breedveld van de NOS. Want die staat voor die deur. Maar dan die andere deur van ja. GroenLinks. De deur van GroenLinks waar uh, nou, laat het nu zich aanschijnt... Uh, Iets van beweging is binnen, maar we kunnen er niet doorheen kijken... maar collega's bevestigen dat ze iets gehoord hebben. Als ik dan... Uh, oh, ze luisteren allemaal mee, ze vinden het allemaal reuze spannend <lacht> hier. Maar goed, uh, we willen natuurlijk weten wat uh, gaat GroenLinks doen. Willen ze eventueel verder debatteren vanavond en zo? Ja, met welke uh, uitkomst zal dat dan zijn? Uh, ja, kiezen ze toch eieren voor hun geld en wijzen ze de missie naar Kunduz af? Een missie waar het kabinet veel toezeggingen voor gedaan heeft om GroenLinks over de streep te trekken. Ja, of zeggen ze toch van nou we durven het niet aan, want de achterban is kritisch. Een moeilijke situatie. De deur gaat nu open. Ja, een klein stukje. Ik word weggeduwd. Ja. En er was licht. Nou. Uh, dit, is, uh, dit is niet Jolande Sap, want die zal toch het uh, woord moeten voeren. Ja, Zo hoe nu verder? Radio dit, ja, spannend, ja. ja. Uh, ik wilde toch even een klein uitstapje maken naar de Eerste Kamer. Tof Tissen, uh, de lijsttrekker van de GroenLinks uh, in de Eerste Kamer. Uh, goedenavond. Goedenavond. Ja, leuk dat u even bij ons bent. Uh, nou, lijsttrekker, dat moet volgende week bij het congres nog blijken. Ik ben nu nog in ieder geval kandidaat. Kandidaat-lijsttrekker. Ja. Ja, kandidaat. -lijsttrekker. kandidaat. Uh, ja, wat is nu wijsheid voor GroenLinks? Haast maken en vanavond. Uh, uh, vanavond doorgaan? Ja, of, Michiel, dat antwoord, dat uh, horen we zo meteen van... je moet even naar het voetbal en die hout voetbal. komt. Er is wat aan de hand. Penalty Ajax, penalty penalty doelpunt. 1-0 of 1-0, 2-1 voor door Soleimani. Doelpuntenmaker, gele kaart voor Penders Die maakt een overtreding op de Jong. Vandaar de penalty voor Ajax. Snel terug naar Den Haag, hè? Ja, precies. Ja, sommige zaken gaan gewoon voor, Michiel. Dat begrijp je. Ja, er is altijd iets belangrijker dan politiek. Ik wou Tof, is Goedenavond. Goed dat voetbal dan nog altijd belangrijker is. Nou ja. ja wat is uw advies aan? Ja. Van de fractie in de Tweede Kamer. Uh, meer tijd nemen. Meer tijd nemen over ja, het weekend trekken? Cool, cool, nuchter afwegen, goed afvinken op de inhoud. Ik vind dat Jolande Sap het tot nu toe ongelooflijk goed gedaan heeft uh, op de inhoud. Uh, kabinetsstandpunt of de kabinetstoezeggingen komen. We zijn echt ongelooflijk in de richting gekomen van de motie van, van april. Uh, maar ik vind echt dat we gewoon de tijd uh, moeten pakken tot en met het weekend. En dus uitstel van het debat uh, tot na het weekend om alles in alle luchtigheid in een iets breder ja, verband uh, te beschouwen. Ja, ik onderbreek u even. De fractie komt uh, nu naar buiten. Bent u eruit? Goed overleg. Goed overleg geweest? Nou, ja, goed overleg. Bent u eruit? <tie> Mevrouw Vergent, hey, We gaan het debat afwachten jongens en meisjes en dan zullen jullie het horen. Aan. Is het vanavond? Ik ga er niks over zeggen. Niet... Uh, nou, ze gaat er niks over zetten. Inge Vergent was dat als laatste. Ja, het is een beetje onduidelijk uh, wat er gaat ja. gebeuren. Het lijkt erop dat het debat uh, dus doorgaat, die ze uh, Onverstandig of verstandig? Nou oh ja, kijk, het... het... Het zou verstandig zijn als er een helder standpunt uh, nu is, die, dat door de fractie unaniem wordt gedragen. Het zou onverstandig zijn als je er niet uit bent. En als je nog meer toezeggingen nodig hebt van het kabinet. En waardoor je weer opnieuw schorsing nodig hebt om te overwegen in de fractie. Dus uh, als men vanavond het debat wil, dan is er een helder standpunt. Uh, en ik hoop dat dat een standpunt is dat ook gewoon naar de achterban te verdedigen is. Ja, en even inhoudelijk, uh, wat zegt u? Naar Koendels of niet? Nou ja, laat ik dat gewoon voorlopig even intern houden. Want dat is aan Jolande, om namens de fractie in de Tweede Kamer daarover uh, helderheid te brengen. Dat, dat ligt dus niet aan mij. Ja, u wilt de druk niet verder opvoeren, begrijp ik? Nee, natuurlijk niet. Ik vind dat ook niet passen. Ik vind dat je, dat je als collega-fractie in de Staten-Generaal loyaal moet zijn. Uh, en dat hebben we tot nu toe met z'n vier uitstekend gedaan. En dan laat ik dat ook nog tot en met het laatste moment ook volhouden. Nou, we wachten even af wat uh, Jolande Sap straks gaat vertellen. Tofties, ja. bedankt. En, uh, Graag gedaan. Ja, Willemijn, we zullen maar even ja. afwachten wanneer Jolande Sap komt. Maar maar dat debat, dat zou over negen minuten moeten beginnen. Gaat dat beginnen, denk je? Nou, wat ik begrijp, Ineke van Gent, sinds speelde er wel op. Maar toen ik het concreet vroeg, zei ja. ze van... nou, ik zeg er maar niks meer op, dus ik weet het eigenlijk niet. De collega's die houden zich ook een beetje van de domme, dus die weten het ook niet. Bloedstollend is het, ja. Michiel. We komen ongetwijfeld bij je terug. Dank je wel. Ja, en hier aan tafel dus, Siewert van Linden. Uh, Siewert, jij was daar de hele dag in Den Haag. En je hebt je vooral gericht op Jolande Sap, hè? Ja, de afgelopen dagen uh, was ik ook ontzettend verrast door uh, Jolande Sap... die pas een maand... Uh, um Politiek leider is van GroenLinks en het eigenlijk ontzettend goed doet. Er waren drie partijen die uh, voor een meerderheid konden zorgen... samen met de VVD en het CDA. He, D66 met Pechtel die hield zich lekker stil. De ChristenUnie probeerde het, maar het was Sap die uh, eigenlijk de kool uit het vuur moest halen. En dat deed ze ontzettend goed, uh, vond ik. Um, en zij viel echt op doordat ze heel slim onderhandelt. En omdat ze elke keer als ze wat binnen heeft eigenlijk zegt: nou, het is toch niet genoeg, en dat zie je nu ook op dit moment gebeuren tot op het laatste moment die druk erop houden om het spant te Het Speelt het steeds dit. zo dat ze toch weer iets meer krijgt? En dan wordt die ja, weer... omdat ze het natuurlijk ontzettend moeilijk heeft ook. Haar achterban is niet voor, het staat wel in haar verkiezingsprogramma. Als ja. ik een beetje die fractie uh, uh, een beetje proef... dan uh, snappen ze de logica van deze missie echt wel. Maar ja, het is ontzettend moeilijk te verkopen. Nou, en dan moet je heel slim onderhandelen. En uh, nou, als één ding uh, SAP vandaag heeft bewezen... is dat ze ontzettend goed kan verkopen. Jij hebt daar ook gesproken, hè, ergens vanmiddag... Nou ja, ik ben even bij dat wat geweest. Maar ja? je moet je echt voorstellen, ook daar uh, echt, uh, nou, de, de halve wereld hangt achter uh, haar kont aan. En ze durft ook niks te zeggen, want alles ligt uh, gevoelig. Uh -huh. Dus uh, nou ja, we zullen het gaan, gaan merken vanavond. Ik hoop wel dat het een uh, leuk nachtelijk debat wordt. En je moet je ook voorstellen, kijk, wat, uh, wat we, oh, dat zag je gisteren al. Het gaat niet alleen om vandaag. Zij kan telkens ook bij dat kabinet gewoon dingen lospraten. En daar hebben we ook gisteren even een voorbeeldje van. Moet je eens even kijken hoe ze dat doet. Ik wil van het kabinet echt een harde toezegging... dat die er komt voordat de missie daarvan start gaat. Dat moet echt vooraf geregeld zijn. Minister, ik uh, zeg toe dat wij hier uh, achteraan gaan. Nu meteen. Nou ja, nu meteen. Nou, die brief die was er de volgende ochtend. Lag die klaar. Ja, de dus. ja. met uh, vermoeide oogjes. <laughs> maar ja, uh, als uh, Sap een brief krijgt met wat toezeggingen... Nou, dan weet je natuurlijk... Je wil één ding, en dat is meer. Een ...contract zien van Nederland met de Afghaanse overheid. En in dat contract moet het gaan over de Dutch approach... het soort trainingen wat wij daar neer willen zetten... over de recruten. dat wij bij die recruten uiteindelijk het laatste woord willen hebben. Dat wij willen kunnen zeggen, als de recruten binnenkomen... waarvan wij denken dat die niet op te leiden zijn door ons... omdat ze verslaafd zijn, omdat ze verdacht zijn, omdat ze corrupt zijn... dat we ze kunnen weigeren. En voorzitter, ik zie daar in de brief een deel van terug... Nou, een deel van terug, maar niet alles. Wat ze eigenlijk in concreto wil, is dat uh, Rosenthal een contract sluit met uh, de Afghaanse overheid. Dat elke, of, uh, de polit elke politieman die wij opleiden, nooit een militair mag worden. In ieder geval niet zolang wij uh, er zitten. Nou, dat gaat natuurlijk ontzettend verder. Vragen ze ook of dat uh, überhaupt juridisch kan. Uh, maar Rosenthal, uh, die zegt het gewoon gelijk toe. Maar je ja, dat vind ik namelijk echt zo raar dan. hoe. Het, het klinkt een beetje als, en ik wil dat jullie beloven dat jullie nooit die politie als militair gebruiken. Hoe kan je nou van een land, dat land is één grote chaos, het is de middeleeuwen daar. En dan gaan wij ja, denken, denken dat we op een, op, een, op, een, op een briefje papier met een handtekening dat het allemaal beloofd is en dat ze zich daaraan zullen houden... en anders dan zwaait er wat. Nou, in Afghanistan lijken ze dat ook niet helemaal te begrijpen. Uh, vanmiddag was er ook weer een politiecommandant... die zei van ja, nou, we hebben eigenlijk sowieso... Uh, een politieman moeten ook kunnen vechten tegen de Taliban... Uh, in ons land. Ja. Maar ja, het is toch een Haagse werkelijkheid. GroenLinks had het in het verkiezingsprogramma staan... dat het strikt civiel is, dat het strikt een politieman... En een politieman moest blijven. Dat is de kern van de discussie geweest, dat weten ze. Nou, en als dat beeld hier ook maar goed bevestigd wordt, ondanks dat ze... Dan maakt het gewoon... voor de rest ook geen flikker uit wat er daar oh, ja. gebeurt. Wees eerlijk, het blijft natuurlijk nog altijd gewoon een, een deels een NAVO-missie. Dus het blijft oh, ja. deels gewoon binnen militair verband uh, gebeuren. En de Amerikanen zijn er ook. Ik geloof met 270 missies hoorde ik vanmiddag, uh, en daar doet Nederland er één van. Nou ja, dan moeten wij het heel ja. anders gaan doen. Maar ja, het, uh, het punt is natuurlijk ook, uh, als ze dat niet doet dan kan ze ook zomaar in de rug gestoken worden. En dat gebeurde eigenlijk vanavond al direct. Er was een, een actief GroenLinks-lid. Er komt een congres aan en die zei dit over Jolande Sap. De partij gaat dit absoluut, absoluut niet accepteren. Er zijn heel veel leden die nu al gedreigd hebben om lidmaatschap op te zeggen. Of ze dat echt gaan doen is maar de vraag. Maar er zal ontzettend veel ontevredenheid zijn. Um, nou, Jolanda zal zeker niet in staat zijn om uh, de mensen te overtuigen. Dat, uh, dat dit een civiele missie blijft. En uh, zij zal dus uh, waarschijnlijk met een motie. Ja, dat zal dat is wel zeker. Want ik zal als voorzitter van de werkgroep Midden-Oosten. een uh, motie van afkeuring indienen. Ja, een motie van afkeuring. Marie Stolond, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat klinkt allemaal niet zo best voor je Sap. En dan heb jij ook nog eens gepeild wat de GroenLinks-kiezer ervan vindt. En dan je uh, het er helemaal een beetje somber uit, hè? Ja, die waren heel erg tegen de missie. En ook na vandaag uh, zijn ze nog steeds uh, heel erg tegen de missie. Althans de GroenLinks-kiezers. Ja, hoeveel procent? Uh, nou, uh, ik denk dat ongeveer bijna 80% van de kiezers, uh, GroenLinks-kiezers tegen zijn. En dat was uh, een paar dagen geleden ook het geval. Ja, ja. Maar, dus daar is geen wijziging in gekomen. Maar er is toch wel wijziging gekomen in het algehele beeld van de Nederlanders. Een paar weken terug kan ik me herinneren, toen peilde de hond 70 En vandaag opeens 63 was nog maar ja, tegen. Ja, de, de 7 is het naar beneden gegaan. Maar dat zit met name bij de VVD en de CDA-kiezers. Daar is daar nu wel een meerderheid uh, onder die kiezers zijn voor de missie. En dat was uh, vorige week niet het geval. Maar wat betekent dit nou als Jolanda Sap toch denkt... nou, ik kan er niet meer onderuit, want dus aan al mijn eisen is... Uh... Is het nou, het, ik denk het dat er, er redelijk wat uh, electorale beweging rondom GroenLinks kan ontstaan. Want rond de 20% van de GroenLinks-kiezers zeggen... ja, dan, dan uh, denk ik toch niet dat ik GroenLinks ga stemmen. Aan de andere kant zijn er aan de linkerkant ook wel een beperkt aantal kiezers... Uh, zoals bij de PvdA, kiezers bij de SP-kiezers die voor de missie zijn. En dat zouden weer kiezers kunnen zijn in beperkte maanden die denken... nou, ik ga dan GroenLinks kiezen. Dus ik weet niet of GroenLinks... Uh, Check rond het, uh, als ze zouden voorstemmen, heel veel kiezers gaan verliezen. Iets anders is dat natuurlijk op 5 uh, februari er een congres ontstaat. Mm -hmm. En dat zal wel een congres zijn uh, van het, uh, waar we de hele dag naar de televisie kunnen kijken. En waar later dvd's van gemaakt kunnen worden. <lacht> een nieuwe deur, een nieuw CDA-congres. Ja. maar als, ja. uh, Maurice... Dat, zou, dat ja. zal wel invloed kunnen hebben. En, maar als Maurice, de hond, uh, zijn natte vinger de lucht in gooit... gaat dit uh, het campagnethema worden of gaat dit toch overwaaien? Heb je het over de statenverkiezingen? Over de statenverkiezingen. Ja. Wordt Afghanistan het thema of gaan we toch heel nee, snel daar weg ik denk niet dat dat het grote thema bij de statenverkiezingen gaat worden. Als we dus, het, het nu beslissen, hè, want het zou natuurlijk ook kunnen zijn... Kijk, als Jolanda Sapk zou ook kunnen zeggen, maar ik denk niet dat dat gebeurt. Ik tel het over 5 februari heen. Ik ga dan mijn eigen congres voorleggen. En als die massaal tegen is, dan ga ik ook tegenstemmen. We gaan maar even dat niet luisteren naar Jolanda Sapk. Uh, een eventuele missie naar Koendus, dat u zo'n uh, zware vergadering heeft. Het is allereerst natuurlijk vanwege onze uh, eigen gewetensvolle afweging. Dit soort beslissingen drukt heel zwaar op je schouders dat je weet, als je uitzendt naar conflictgebieden... dat mensen die je uitzendt, daar uh, risico's lopen. En als het zo omstreden ligt in de partij... is het dan wel verstandig om vanavond al een bes beslissing te forceren? Ik heb altijd gezegd... de Kamerfractie wil deze beslissing heel zorgvuldig nemen. Daarom hebben we gewoon uh, alle informatie die wij nodig vonden... om tot de afweging te komen ingewonnen. Hoorzitting, briefings. Daarom hebben we ook uh, met de partij gesproken aparte bijeenkomst partijraad gehad. Daar hebben we heel goed gehoord uh, hoe de achterbanden denkt, Wat hun bezwaren, wat hun kritiek op de missie zijn. Vervolgens uh, zijn we deze week ingegaan. Uh, en nu zijn we tot de conclusie gekomen die ik in het debat zal melden. Mag ja, de Tweede Kamerfractie. Het debat, kan het nu snel gaan? De Tweede Kamerfractie kan autonoom die beslissing ik kan, uh, nemen. Ik kan daar geen inschattingen uh, over maken hoe snel het debat zal gaan. Maar de, de Kamerfractie opereert in het kader van een verkiezingsprogramma. Opereert in het kader van een motie waar we zelf het initiatief voor hebben genomen. En opereert uiteraard in het kader van een context waarbij je gewoon ook weegt wat je achterban vindt. En ik zal in het debat vertellen wat onze eindafweging is. Ja, is uw, uw fractie unaniem? Anders ben ik te laat. voor de... Bent u unaniem eruit gekomen? Het is even dringen en het debat gaat, gaat beginnen. Um, ja, de bel heeft geklonken, we hebben Jolande Sap dus even kunnen horen. Het was een uh, zware vergadering. Uh, het is dus ook niet helemaal duidelijk of de fractie wel unaniem is. Uh, want op die vraag uh, um, ja, antwoorden zij ontwijkend. Dat ga ik straks in het debat vertellen. Dus het zou kunnen zijn dat het toch um, ja, een... Uh, uh, verdeeldheid is in de fractie. Zou niet gek zijn gezien de uh, verdeeldheid ook in de partij. Nou, tof Tissen, de fractieleider uit de Eerste Kamer... wilde geen olie op het vuur gooien. Maar proef je toch ook wel in dat uh, hij misschien uh, zijn bedenkingen heeft... bij uh, deze missie. Nou, we zullen het zien. Het debat gaat beginnen. De andere fractieleiders. Want dat is het, een fractieleidersdebat met uh, dus Mark Rutte ook. Uh, de premier zal erbij aanwezig zijn... En, uh, goh, ik moet even, ik ben helemaal buiten halen. We ja, de ik de trap oprennen ook. en praten, ja. Uh, maar goed, het wordt een spannend debat. ik nee, klonk een beetje aangeslagen, ik dacht, ach oh god. Nee, nee, nee, dat was de het niet, Emoties. Nee. nee, emoties zijn er wel, maar vooral ja. binnen GroenLinks. Uh, ja. En voor de rest is het natuurlijk het uh, politieke spel wat hier gespeeld wordt. Ja, je moet wat meer sporten, Michiel. Dat, is dat gaan we doen. Hey, tot straks, dankjewel. Nog even naar uh, Maurice de Hond, die hangt nog. Um, Maurice, is dit nou, zou dit ook heel negatief kunnen uitpakken voor, voor landen, voor haar... Haar positie? Nou, de ik denk, sap, dat, ik denk dat als ze nu voor gaat stemmen, en daar lijkt het wel op, als ik een beetje hoorde wat ze net heeft gezegd. Dan denk ik wel dat 5, uh, 5 februari een pittige dag wordt. En dat daar best uh, uh, de daar, daar zal de achterban van GroenLinks, de, de, de Partijraad. Dat zal wel een, uh, een, een evenement worden. En of, of, maar het is wel zo dat bij de kiezers toch wel, dat vond ik wel interessant terwijl het overgrote deel dus vindt dat het tegenstemmend moet worden... blijkt het toch al een onderhuids, een soort waardering voor Jolande te zijn. Dus het zou best kunnen zijn dat er een soort motie van afkeuring komt... over, de, over wat er besloten is, ja. maar dat zij het dat wel overleeft. Ja, want Siewert zei net hier aan tafel, van, hij zei ja, ik heb haar gezien... en ze, ik heb echt bewondering voor haar, hoe ze dit aanpakt. Ja, dat merk je toch ook wel een beetje bij, ook bij de eigen kiezers. Die, die, die, die vallen haar weer niet zo verschrikkelijk af, maar die zijn wel heel erg tegen, de, tegen het besluit. Ja. Want het is gewoon een cynisme onder kiezers over... jongens, uh, dit is toch helemaal een, uh, geen politiemissie, uh, dat is vooral ook een militaire missie. En als we nu ja zeggen, zitten we er na 2014 ook. Wel dat cynisme is zo vrij breed onder de in de samenleving. Goed, Maurice de Hond, jij gaat nog even door met peilen, denk ik. Ongetwijfeld. Uh, ja. Dank je wel. Tot snel ja. weer. Dank je wel, van Linden. Jij bent er gewoon volgende week weer. Is goed. En uh, dan meld ik nog even dat het rust is 2-1 voor Ajax. Straks meer Ajax. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Rudy Venner. De fractie van GroenLinks heeft het beraad over Kunduz afgerond. Maar fractieleider SAP wilde niets zeggen over de uitkomst. Dat hoorde u zojuist. De missie ligt binnen GroenLinks heel gevoelig... en een groot deel van de achterban is er kritisch over... Het afsluitende debat moet rond deze tijd beginnen. Kamerlid Voor de Wind van de Christenunie zei voor de EOTV dat hij zijn fractie adviseert in te stemmen met de missie naar Kunduz. De Britse politie heeft vijf mensen opgepakt op internetaanvallen die zouden internetaanvallen hebben uitgevoerd op bedrijven die Wikileaks zouden tegenwerken. De internetactivisten zouden bij de actiegroep Anonymous horen. Die beweging heeft onder meer de sites van PayPal en creditcardmaatschappijen aangevallen omdat die bedrijven geen zaken meer willen doen met de klokkenluidersite Wikileaks.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 En drugsmokkelaars in Mexico hebben een nieuwe manier bedacht om drugs over de Amerikaanse grens te krijgen. Met een reuze katapult slingeren ze pakketten marihuana over de grens van Arizona. De Mexicaanse politie heeft de katapult in beslag genomen, samen met 20 kilo marihuana. De daders waren al gevlucht. En dat waren de hoofdpunten. Ja, en dan uh, uh, meld ik nog even dat wij om kwart voor tien... gaan wij hier verder met uh, de BNN's Nationale Geldtest. Nu op televisie, straks bij ons op de radio en op internet. Heb je vragen over geld, over schulden die je hebt... of hoe je juist meer geld wil maken? Maakt niet uit. Je vragen over geld kan je stellen... via de Twitter, at BNN Today, hashtag Geldtest... of via de mail bnntoday, at bnn.nl. En dan hoor je de, dezelfde deskundigen op de televisie... hoor je hier zometeen op de radio. Die beantwoorden dan al jouw vragen. Exit Holland. In Exit Holland bellen we iedere dag met een Nederlander die in het buitenland woont. Vanavond Arne Doornenbal vanuit Oeganda. Arne, goedenavond. Ja, goedenavond. Hey, vandaag was er in het nieuws dat de Oegandese homorechtenactivist David Kato is vermoord. Um, nou, Jij weet er alles van. Je bent daar uh, in de tuin geweest en je hebt zijn familie gesproken. Maar eerst nog even, wat is er ook alweer gebeurd in kort? Ja, hij is gistermiddag om een uurtje of één is hij doodgevonden in zijn huis en uh, door de buurt, buurtbewoners. En hij was met een hamer is die, uh, om het leven gebracht. Dat is wat, uh, wat we tot nu toe weten. Ja, ja. van naar verhaal. Maar um, nou, ben jij vandaag bij zijn huis geweest... en je hebt zijn familie gesproken. En nou is het verhaal dat hij vermoord is... omdat hij een homorechtenactivist is. Tenminste, dat is het wat je hier uh, hoort en leest in Nederland. Maar zijn familie heeft daar misschien een iets, iets ander idee over, hè? Ja, ik heb net geweld met zijn tweelingbroer en eh, die houdt zich ontzettend op de vlakte. Die zegt, laten we nu eerst maar het politieonderzoek afwachten voordat we direct uitspraken gaan doen over wat nou de reden hiervan is. En dat viel we de hele dag op, dat heel veel, vooral de familieleden, daar eigenlijk heel erg uh, zaten van... Nou, we weten het niet, we weten niet wat precies de aanleiding is en uh, misschien dat er ook een stukje schaamte mee speelt hoor... Dat... En natuurlijk is hij een bekende homo-activist, maar dat is hier. Daar werd totaal niet de nadruk op gelegd bij die zijn, euh, familieleden. Ze zeiden hij was gewoon leraar. Terwijl wij allemaal weten dat hij een bekende homo-activist was. Ja, want het verhaal is dus: hij is vermoord door iemand die, bij hem, die hij in huis had genomen, toch? Ja, wat nu gezegd wordt door de politie en ook door buurtbewoners, was dat hij afgelopen weekend had hij een aantal gevangenen euh, liet klusjes li li li li li doen op zijn. Op zijn erf, blijkbaar kan dat hier als je iets betaalt aan de gevangenisservice... dan komen die mensen komen dan bij jou werken. En een van die jongens die werd een paar dagen daarna vrijgelaten. Die kwam toen bij hem aankloppen en die zei... ik heb geen plek om naartoe te gaan. Uh, kun je, kan ik bij jou verblijven? Die heeft toen twee dagen in zijn huis gebleven. En die is weggezien. Uh, men zag hem weglopen met zijn kleren en met een tas van hem. Dus hij wordt gezien als de hoofdgedachte. Ja, ja. Want als dat zo is, dan, dan, is het een, ja, dan, dan zou hij dus vermoord zijn... door iemand die hij in huis heeft genomen, een oud-gevangene... en heeft het dus wellicht niks mee te maken dat hij homorechtenactivist is. Ja, ja en nee. Ik bedoel, het zou natuurlijk de regering ook wel heel erg goed uitkomen... Om, dat, om het heel erg op deze boeg te gooien. feit is dat er een ontzettende anti-homo stemming... heerst in, in Oeganda echt al jarenlang... en dat drie maanden geleden uh, een schandaalkrant... zijn foto op de voorpagina gezet heeft... Met de de tekst Homosexuals in Uganda. hangt hem, Hang ze op, vermoord ze. Dus het is natuurlijk nu wel heel erg toevallig dat, er nu, uh, dat hij nu op het leven komt. Dus daar gooien alle homo activisten op die je spreekt. Die zijn er allemaal 100% van overtuigd dat het een enorm complot is. Uh, en dat deze man gestuurd zou zijn als een soort huurmoordenaar die het gedaan heeft. Maar nogmaals, uh, de politie zegt dat het absoluut niet waar is. Die proberen hem te downplayen. En zelfs de familie zegt van laten we nou gewoon eerst afwachten wat onderzoek oplevert. Het is een soort crime scene. Kampala, CSI. En um, ook dat de enige vertraging opleverde. Want het ging wel weer typisch Oegandese. We hebben de hele dag zitten wachten totdat er een forensisch team kwam. Want die waren nog met een ander lijk bezig. En er was maar één team. Ja, crime in Oeganda. Goed, nou ja, we, we zullen het binnenkort wel van je horen hoe het, uh, dit afloopt deze zaak. Dankjewel Arne Doornemal vanuit Oeganda.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 There's a limit to your care So carelessly you There's a limit to your care Bleek, ik vind hem wel mooi. De regisseur vindt hem niet zo mooi. Limit to your love. Michiel Breitveld in Den Haag. Ja, er is toch weer een uh, klein nieuwtje. Want via de binnenlijn... Het debat is overigens net begonnen met Stef Blok... die de aftrap geeft als grootste partij... Uh, maar via de binnenlijn begrijpen wij, want dit debat draait natuurlijk om GroenLinks... wat gaan zij beslissen uh, dat de intentie van uh, GroenLinks is, is... om vanavond toch in te stemmen met uh, een missie naar Kunduz. Er zullen nog wat aanvullende voorwaarden gesteld worden. En uh, zeker als uh, premier Rutte die op de juiste manier uh, zal uh, toezeggen... want daar komt het uiteindelijk op neer, zullen geen grote dingen meer zijn. Ja, dan uh, is het dus een go voor Kunduz... De intentie om in te stemmen, dus het komt wel goed. Nou, ja. dat is wel de inschatting, ja. maar goed, je weet het niet, hè? het wordt al laat. Dus een verspreking in de trant van <laughs> politieagenten gaan toch op Taliban jacht. Ja, Zou desastreus kunnen zijn vanavond, ja. dus je weet het nooit zeker. Goed, Michiel Breedveld, je houdt ons op de hoogte, dank je wel. Today's Talk. Ja, waar gaat het op deze donderdag over? Bij de Groenteboer. Uh, Marco van de groentejuwelier in Laren, goedenavond. Goedenavond. Hi. Hi. En, en, en, en. <laughs> nou, over het Gelder Jozef Weer. Lekker. Hier met het zonnetje erbij. Wel koud. maar... En over, uh, over Milko natuurlijk. Dat ze die uh, toch gevonden hebben. Dat jongetje uit ja. uh, Duitsland. Ik neem aan, bij jou veel moeders ook. Dus die zullen dat Ja, dan wel, ja, ja. Wel extra ja, gevoelig voor Duin, zeg maar. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, nou ja, een kind van 11 jaar. Hè. Ik denk dat voor iedereen gevoelig is. Ook al zij uh, de ver vandaan. Ja, baan, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ja. Klaas van de Markt in Arnhem. Goedenavond. Goedenavond. Hi. <laughs> Je hebt weer een goede dag gehad, zo te horen. Ja, nee, het was druk, dus uh, ja, dan, ja. Uh, dan is het altijd wel heel lekker. Hè? Ja, ja het was een mooie maar dag. Het is dus een andere winter dan uh, de winter van weer jaar. Nou, toen zaten we toen nog steeds in de sneeuw, denk ik, of niet? Ja, we zaten nog steeds in de sneeuw, en dat, ja, ja dat is ja, we hebben we ook niet zoveel klanten. Nee. <laughs> maar heeft iemand nog iets, uh, nog ergens, misschien over, over koendoes ging het worden? Heb je mensen nog ja, ergens over horen praten? Ja, ik, ik heb hier meneer, die, die, die zei ik mee van, uh, wat doen ze er nog we hier, de boel, uh, ja, het was uh, veilig, uh, maar... Dan hebben die mensen hier. Ja, en wat zeg jij dan als we iemand uh, zegt van ah, we hebben ze hier gewoon nodig? Uh, in dit geval gaf ik er wel een beetje gelijk. Om jij te wisselen. Ja toch? Gaat het bij jou daar ook over, Marco? Over koendoes? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Ik heb geen koendoe voorbij horen gekomen. Dus. De mensen in Laren ja. hebben wel iets anders aan hun hoofd. lief. Ja. Goed, mannen. Marco uit Lara, Klaas uit Arnhem, dank en een hele mooie avond nog en tot zo. Dankjewel, eens gelijk. Oh, Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. dankjewel. Doei. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, BNN's Nationale Geldtest met als hoofdgas Prinses Maxima. Dat is net afgelopen op Nederland 3. En in deze speciale uitzending kon jij als kijker testen... hoe goed jij met geld omgaat... en hoe je er uiteindelijk bijvoorbeeld voor zorgt dat je meer geld overhoudt. Nou, luister even mee naar een kleine samenvatting van deze tv-uitzending. Welkom bij de Nationale Geldtest. Ben jij halverwege de maand al door je studiefinanciering heen... lukt het je niet om een rondje in de kroeg te geven? Of wil je gewoon wat wijzer worden als het op geld aankomt? Blijf dan kijken. Dames en heren, mag ik een warm BNN-welkom voor Prinses Maxima! U begint dus al vroeg met uw dochters dat ze wijs worden in geldzaken. Uh, maar ik ben dan ook benieuwd, hoe bent u eigenlijk opgevoed? Want wij spreken zo meteen wat jongeren die ook echt schulden hebben gehad. Heeft u dat ook gehad in uw studententijd? Ik heb het gevoel dat tegenwoordig er zijn zoveel verledingen... We hadden toen geen mobieltelefoons. telefoons. Er zijn mobiele telefoons, er zijn apps. Er zijn, je kan dingen per internet kopen. Er zijn niet alleen maar één soort van sprekerbroek, zoals we toen hadden, maar echt twintig soorten. Um, we hadden alleen maar een Walkman, de gele. Dat ik heb mijn. Hoe <laughs> lang gespaard? Een Walkman is een soort uh, Apple Touch, maar dan uh, heel lang geleden. Ik heb hier een pak melk. Oh. <laughs> Wat kost dit ongeveer? Minder dan één euro. Dat is correct, inderdaad. Deze onwaarschijnlijk goede sneakers. Nou, die precies zou ik echt niet weten, maar vanaf 100 euro... 100 euro, met of ah, meer? Ik reken het goed. 95 euro. Vraag 1. Je krijgt 250 euro van je vader. Wat doe je ermee? A. Je zegt, thanks ouwe, ik ga mooi de stad weer in. B. Je zet het meteen op je spaarrekening. En C, je denkt, mooi, ik check meteen de aandeelkoersen op de AEX. Dus A, B of C. Uh, ja, ik heb uh, redelijk veel schulden. Ja. Hoeveel? Nou, het was op een gegeven moment 30.000 euro. Uh, ik krijg gewoon week geld. Ik krijg iets van 30, 40 euro per week. <tie> en ik denk dat ik in 2015 eindelijk een keer uh, op vakantie kan. Uh, hoeveel schuld heb jij? Uh, meer dan 40.000. Meer dan 40.000, hoe ben je daaraan gekomen? Ik leen voor mijn studiefinanciering. Ik heb twee kinderen en ik moet rondkomen. En daar leen ik voorbij. Denise voldoet niet aan de juiste voorwaarden om geholpen te worden door de schuldsanering. Haar huur is te hoog en daarom blijft er geen geld over voor de schuldeisers. Wie denk jij nou dat er schuldig is aan al deze schulden? Ik sowieso, want ik ben gewoon dom geweest. Als jij nou een tip zou moeten geven van nou ik ben op dat gebied heel dom geweest, let daarop, wat zou dat dan zijn? Geen lening aannemen, echt geen lening aannemen. Ook al heb je niks, geen niet doen, want je komt er niet meer uit. En ook rood staan, niet doen. Want zolang je rood staat, je komt er toch niet meer in. Plus, echt niet. We gaan naar het eindresultaat van deze nationale geldtest. Hoe goed zijn we in Nederland op de hoogte van geldzaken? is toch wel een bedroevende uitslag. Wat moet er gebeuren? Ik denk dat we moeten heel veel aandacht aan, aan deze onderwerp moeten geven. Heel veel basiskennis uh, krijgen. En uh, ja, er is zoveel in de website, een householdboekje, dat heb ik kunnen gebruiken. Dus ik raad het enorm aan. Maar budgeteren, budgeteren, budgeteren. Dat was toch een hele mooie koninklijke tip. Dames en heren, Prinses Maxima. Budgetteren, budgetteren. Ja, Prinses Maxima hoorde je. En natuurlijk Patrick Lodiers en Valerie Zeno. Nou ja, echt afgelopen is die nationale geldtest nog niet. Want hier in BNN Today gaan we er namelijk over doorpraten. Zowel op radio als op internet. Uh, op de radio, op Radio 1 hier tot 10 uur. En dan komt op Radio 1 daarna langs de lijn. Maar dan wil je natuurlijk nog, nog even doorluisteren naar ons. Dan moet je even naar geldtest.bnn.nl gaan. Geldtest bnm.nl. Daar zijn we na tien uur ook nog te zien en te horen. En wat we gaan we doen? Al jouw vragen over geld beantwoorden. Maakt niet uit wat je hebt te vragen. Heb je schulden? Heb je verschrikkelijk veel schulden? Wil je tips over hoe je moet budgetteren? Alles wat je wil weten over geld, uh, dat kan je aan ons vragen. En dan moet je even twitteren bijvoorbeeld naar... today. en dan hashtag geldtest. today. hashtag geldtest... Of mail je vragen op BNN Today at BNN.nl. En de deskundigen die hier zijn aangeschoven om live antwoord te gaan geven op je vragen, het zijn uh, Eve Opdorp. Goedenavond. Goedenavond. Net te zien ook in de uitzending Budget Coach, een bekend van het televisieprogramma Uitstel van Executie. Ook nog te zien in, uh, uh, ja, nou ja, natuurlijk vanavond dus. net. En naast haar Mark Andersson, goedenavond. Geef les aan studenten aan de Hogeschool van Utrecht. En die mensen gaan dan later in de schuldhulpsanering werken hè, die jij les geeft. Klopt, klopt. Dus ja. jij weet alles over hoe je dat vooral moet voorkomen, ik, neem eraan. ik aan. Ik zit inderdaad vooral in die, in die preventie, in, die, in het voorkomen uh, van schulden. Ja, uh, inderdaad. Ja. Um, nou, dat denk, denk ik bij uh, budget Coaching, dan denk ik, oh, god, dan uh, moet ik van jullie verplicht allemaal ellendige reclamefolders gaan doorspitten waar je de allergoedkoopste bloemkool kan kopen en dat soort dingen. Is, is het zo? Of valt nee, dat mee? zo gruwelijk is het niet hoor. Nee, je hebt gewoon heel veel mensen, jong, oud, uh, die op een gegeven moment tot de conclusie komen: goh, ik kom steeds een beetje geld tekort. Aan het einde van de maand. Ik zit in de penarie, ik wil er iets aan doen. En ik coach die begeleid. Dus het is niet uh, niks opgelegd. Gewoon het lukt ook alleen maar als je zelf iets wil veranderen. Ja. Dus de oplossing ligt alleen maar bij jezelf. En wij kijken mee en begeleiden en zeggen... nou, als je dat dan toch wil doen, dan kun je dat zo en zo aanpakken. Dus je hoeft echt niet een heel diep triest geval te zijn... wil je uh, baas Absolu hebben bij een budgetcoach? Absoluut niet. Juist niet. Nee. En Mark, um, er wordt er altijd van Nederlanders gezegd dat we zo zuinig zijn... Uh, maar dat valt wel, valt wel een beetje tegen, het geloof ik. Dat is inderdaad iets wat, uh, wat, uh, wat, wat een beetje teruggrijpt op, uh, op, op vroeger. Wat je nu ziet is dat, uh, dat Nederlands volgens mij, naar mijn ervaring... Uh, niet meer zo zuinig zijn als dat ze waren. En dat, uh, aan de ene kant uh, komt dat omdat, ze, uh, omdat het ons makkelijker wordt gemaakt om te lenen. Aan de andere kant heeft het te maken met dat het ingewikkelder wordt om met geld om te gaan. Maar als je kijkt naar jongeren, uh, dan, dan zie je dat het probleem met name ook ligt, omdat we denken op van alles uh, recht te hebben. Uh, het feit dat een. Wat bedoel uh, je, dat je, je hebt recht hebt op, op de iPhone uh, en recht op het, op sneakers, inderdaad. Ja. Recht op. Uh, het, het feit dat bijvoorbeeld studenten over het algemeen voor de zomervakantie het meeste geld lenen bij de studiefinanciering. <laughs> Om op dat op vakantie heeft, te ja, gaan. Ja omdat ja, we recht ja, hebben op... Dat heb ik ook gedaan. En het, volgens mij doet iedereen dat. Nou, ja. Dat hoort er ook een beetje bij, denk ik dan. Ja, ik denk dat we vanavond ook, ook uh, wat we in de show ook lieten zien... dat het niet de discussie is of geld uitgeven verkeerd is... of lenen per definitie fout is. Maar dat je gaat nadenken over hoe kun je verantwoord lenen... en hoe kun je verantwoord geld uitgeven. Nou. Laten we eens even kijken of er al wat uh, vragen zijn binnengekomen... en uh, niemand minder dan onze eigen Luc IKink. die doet... Dat, ja. Ik ben een soort Jeroen Wollehaas, zit ik hier nu <laughs> met Twitter. leuk Schermpjes overal. Ja, ja, De eerste vraag die is wel meteen over die studieschuld. Via Twitter binnengekomen. Hashtag, geen, uh, hashtag geldtest. Dat is het, uh, het hashtag teken wat je dan even bij je Twitterbericht moet zetten. Um, iemand zegt, ik heb een studieschuld. Maar inmiddels genoeg geld om het hele bedrag in één keer af te betalen. Is dat slim om te doen? Ja, dat is handig om te doen. Want dan hoef je geen rente meer te betalen. Ja, ja. maar dus. je hebt dan ook... Kan ik me zo voorstellen. Uh, geen geld meer. Ge, ge, ge, nou ja, je geld is een één keer op, maar je maakt ook geen gebruik van de inflatie en dat soort zaken. Nou, ik zou gewoon zeggen, houd het gewoon lekker boerenkool simpel. Gewoon aflossen die handel. En vanaf dat moment ga je gewoon geld verdienen. En daar verdien je rente op. Dus je gaat gewoon sparen. Ja. Ja, dus Kijk, de grap is, je moet je voorstellen gemiddeld. Uh, lenen, nu uh, scholieren, 444 euro per maand. Heb je enig idee hoeveel dat na vier jaar is? Nou, nou, ik hoop aan, nee dan zit je wil. op ruim 23.000 euro ja. Dus dat is hartstikke leuk. Want dan roept iedereen, ja, maar de rente is laag bij duo. Dus dat is heel ja. slim. Nou ja, dat is gewoon niet handig. Nou ja, ik merk het ook wel. Want ik heb vroeger ook aardig wat geleend. En ik ben nog steeds aan het afbetalen. Ja. Je doet toch ook, wordt standaard gesteld op 15 jaar, geloof ja, ik. Klopt. En, en, het, ik, en ik betaal het, het, het kleinste bedrag, 50 euro. Maar toch denk ik, Jezus, ik zit er nog steeds aan vast. Ja, dat is hartstikke vervelend. En daar heeft het dus mee te maken van: joh, Lena, dat kan je best doen, maar wees je wel bewust van de consequenties. En iedereen denkt van ja joh, vier jaar lekker lenen. Maakt niet uit. Straks heb ik een baan. Maar als je begint met een baan, dan he, ja, ja, de gemiddelde is niet meteen topmiljonair. Maar Sorry, hoe zit het nou met dat je altijd hoort van ja, als je het echt niet kan betalen, niet nou kan ja, terugbetalen, dan, het, dan wordt het, het kwijtgescholden. Ja, dat is een hartstikke mooi rooskleurig broodje aapverhaal, want dat geldt tegenwoordig echt niet meer. Dan moet je echt uh, invalide zijn geworden en weet ik veel wat, je moet half dood zijn, je benen afgezaakt, wil je daar <lacht> zeg maar vanaf komen. Maar normale mensen, net als jij en ik, die moeten gewoon terugbetalen. Luc, nog ja. meer? Ja, zeker. Uh, momentje, ook, pak even dingen ding erbij. Dan kan Jeroen wel lastig veel beter dan ik. <laughs> <laughs> Maren, die vraagt... Hoe kan ik geld besparen op eten en drinken? Ja, dat, dat is heel simpel. Ga ja, even heel erg kneuterig. Hè? Ga gewoon lekker om uh, drie uur of na drie uur naar de markt. Als je dan toch weinig geld hebt. Vraag, naar de markt. Ja, ik heb wel wat ja. anders te doen als studenten, of als Ach, je net aan het op werk die studenten, je hebt er tijd over, je kunt juist naar de markt om drie uur s middags, college afgelopen, hup, dus zo kun je snel geld verdienen, zet je oude dingen op marktplaats, uh, wees gewoon een beetje vernuftig. Uitverkoop, dat soort zaken. Maar let ook gewoon op uh, met eten, drinken, wat ik al zei, in de schappen. En ja, je kunt het gewoon op, op een hele simpele manier. Koop niet meteen. Ga even internet af. Kijk bij vrienden. Heel vaak is hetzelfde product gewoon 20, 30 procent goedkoper te krijgen. En ga even naar zo'n zo Albert Heijn waar je gratis koffie kan krijgen. Ja, en staat dadelijk een, een kopplotjes Koffie loopt verder naar de Lidl of naar iets anders. En huppakee. En eet je eerst vol, inderdaad, voordat je boodschappen gaat doen. Want ik, kan, ik ja, dat mijn eigen ervaring echt. is ja. inderdaad je dan met de, met de minste saucijzenbroodjes en frikandelbroodjes de winkel uitlaat. Ja, oh ja, en dan nog even een hele oudbollige... ja, ik ben boven de dertig, dus ik mag het zeggen. Kijk, je kan overal lekker snacken bij kiosken en dat soort dingen... en daar worden we ook allemaal helemaal mee doodgegooid. Je kan het station niet op of je hebt allemaal lekkere snuisterijen. Maar als dat 3, 4, 5 euro per dag is... reken maar even uit per week en dan per maand. Dus even een keer gewoon een boterham meenemen... ja, het geld kan je maar één keer uitgeven. Dus dan, liever een, dan zou ik liever een biertje doen. Of sigaretten. Ja, dat kan <laughs> ook. Wat je wil. Heel... Kan dan ook weer. Luc, nog even een korte, voordat we nog uh, misschien. we gaan ja, nog even naar Ajax om kort, Een korte uh, kort antwoord gaan we er zo meteen misschien wat verder op, uh, op in uh, via geldtest.bnm.nl. Ik heb een schuld van 10.000 euro. Hoe kom ik daar het snelste vanaf? Goedjes van roppen. Op een rijtje zetten, wat komt erin, wat komt eruit bij je? Heb je geld over? Even en dan ga je uit van het, het, uh, de situatie zoals die nu is. Hou je elke maand iets, iets van geld over? Nou ja, los het op die manier af. Vind je dat het niet snel genoeg gaat? Je maakt dus gewoon een plannetje voor jezelf, stap voor stap voor stap. Gaat het niet snel genoeg, ga dan gewoon geld bijverdienen. Op de een of andere manier. Gewoon meer werken. Ga dan gewoon geld bijverdienen. Ja, maar zo ingewikkeld is het er niet. Dat is hetzelfde als dat we het allemaal normaal vinden... dat je moet lenen of alles nieuw moet hebben. Aan de andere kant, ik heb ook gewoon op zaterdag of zondag... gewoon bijbeunen als je het niet redt met het geld wat je hebt. Als je ergens vanaf wil, dan moet je ervoor werken. Zometeen gaan we erover doorpraten via geldtest.bnn.nl. En je kunt je vragen stellen via Twitter. Hashtag geldtest. En je kunt ook heel ouderwets mailen. Dat is wel gratis. naar bnntod @bnn All right. <laughs> Ja, het hult van het hele grote geld in die houtkamp die is bij Ajax, NAC. Ja, ik zit met verbazing te luisteren. Dat is nou echt iets waarvan ik geen idee heb wat het is, geld. Uh, Balbezit <laughs> voor uh, Ajax was het heel even. Uh, 2-1, de voorsprong voor Ajax. We zitten in de tweede helft, negen uh, minuten gespeeld. 2-1 voor Ajax. Ajax is op weg naar de halve finale. Maar het blijft spannend in de arena. 2-1 voor de grootverdieners uh, tegen de iets minder grootverdieners. Ajax dus tegen NAC Breda. Ja, en dan gaan wij zometeen door. Um, tien is je op Radio 1 langs de lijn. Maar je wilt natuurlijk nog even blijven luisteren naar uh, het geld waar we het over hebben. De Geldtest. En met die twee deskundigen hier die al jouw vragen over geld kunnen beantwoorden. Dat kan. Wij gaan namelijk door zometeen op internet. geldtest.bnm.nl. Geldtest.bnm.nl. Zit je ja, maar ik krijg, uit te lachen? Nee, luk? nee. ik krijg een vraag binnen via Twitter van iemand die heeft 4,5 miljoen euro gewonnen. Maar heeft <laughs> toch nog een vraag. <laughs> ja, ja. Nou, zometeen de vraag uh, Wie toontool. is dat? Hoe heet hij? He? <makes> he? Berry heet hij. Berry. Oh, ja, die eh, vraag zit, zitten. Staat er niet bij. <laughs> ja Ga ik je uitzoeken. Goed, waar kunnen mensen naartoe twitteren Luke, met uh, vragen uh, de, over de, geld? De website is geldtest.bnn.nl. Mailen kan naar bnntodayapenstaatbn.nl. En je kunt uh, je vragen stellen via Twitter. En dan zet uh, je zo hashtags van hekje te tekens dat. En dan hashtag geldtest. Hierna gewoon langs de lijn. Wij zijn er morgen weer, maar voor nu dus geldtest.bnn.nl.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 echt weer ook iets dichter bij elkaar te brengen. P van de A, VVD, CDA en D66. De campagne gaat van start. Zaterdag bij Breed. van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zoek je spanning? Avontuur. Secondlove.nl Alles mag, niets moet.